8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Rusland heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het land achter het regime in Syrië blijft staan. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zei dat de situatie in Syrië op een burgeroorlog begint te lijken. Volgens hem worden er wapens het land binnengesmokkeld die bestemd zijn voor de oppositie. Lavrov verwees daarbij naar de aanval van gisteren op een legerbasis bij Damascus. Bij die aanval door overgelopen militairen zouden zes doden zijn gevallen.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 Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon ook nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10. In het weekend wisselen wolken en zon elkaar af. Dit was het NOS-journaal. A ah, en de B verkeersinformatie. Na een ongeluk viel op de A2 utrecht ten Bos. Tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen malsen 6 kilometer. Er is nu technisch onderzoek. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen. En dan volgen de route via de A27 en de A15.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 Ja, de zon breekt door. Pak snel een superlast minute De perfecte mix van cultuur en strand. Af en af 339 euro. Dus pak snel. Arke.nl. Dacht het wel. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. De nieuwe roman van Stephen King. 22 11 1963. De dag dat John F. Kennedy werd vermoord. Wat als die fatale dag voorkomen had kunnen worden? Was de wereld dan een betere plek geweest?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 Straks ga ik praten met politicoloog André Krauwel, Een man met een missie is hij, want hij is net terug uit Egypte... waar hij het kieskompas heeft gelanceerd. In hoeverre is daar nou eigenlijk ruimte voor, zo'n democratisch instrument? Nou, straks zijn verhalen en ervaringen. Maar mijn eerste gast van vanavond is theatermaakster Adelheid Roze. Al dertig jaar is ze actief in binnen- en buitenland. En deze week organiseerde ze in de Amsterdamse wijk Slotermeer... een zogenoemde wijksafari. Een theaterexperiment waarbij bezoekers zomaar het huis van een ander mogen binnenlopen. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Ja, het rozen vanuit Amsterdam. Net terug van zo'n safari. Ja, ik denk dan aan Afrika. In hoeverre lijkt het daarop? <lacht> nou, je hebt geen verrekijker nodig. Nee. En je wordt niet opgegeten. <lacht> nee, maar wat gebeurt er wel? Nou, je, uh, je gaat als publiek, je maakt uh, eigenlijk een... een, een als, ja, god, ja, oh, dan moet ik dat heel helder gaan beschrijven. Ja, je, je, je... je. Uh, je wordt als publiek, uh, daar begint eigenlijk de voorstelling... de dag van tevoren word je opgebeld. En dan, word je, dan krijg je een adres opgegeven... Uh, met een tramlijn of een buslijn... of met een par waar je kan parkeren of als je met je fiets komt. Ja. En dan ga je... wij hebben eigenlijk een visite voor jou georganiseerd. En die visite maakt deel uit van de voorstelling. Dus je gaat bij iemand in de wijk Slotermeer thuis op bezoek. En... De rest van, vanuit daar, daar krijg je een scène te zien in dat huis. Mm -hmm. En ook een lunch... En dan loop je met die bewoner naar een volgend punt in die wijk. En weer naar een volgend punt. En dus daar ga je overal ga je eigenlijk huizen binnen. En je gaat uh, een, een kleine moskee, een wijkmoskee binnen. En, en met al die mensen waar je dus binnen gaat... daar hebben wij allemaal contact mee. En daar, dat is eigenlijk onze research die we gedaan hebben. Ja, want wat maak ik dan mee? Ben ik daar in mijn eentje met zo'n bewoner of met meerdere mensen? Nee, je bent in een groep van, uh, van acht mensen. Dus dat is allemaal publiek. En daar zijn dus een heleboel groepen van... Acht mensen die door die wijk lopen, en je komt elkaar onderweg soms even kort tegen, dan word je aan elkaar voorgesteld. En aan het <lacht> einde van de middag dan ontmoet je elkaar in één ruimte. Ja, de lokale televisiezender van Amsterdam AT5, die uh, is dinsdag uh, erbij geweest bij zo'n wijksafari, maakte een reportage. Heel even luisteren, oké. Okay? Duinstad ja. Slotermeer, onder sommigen bekend als Schotel City. Deze bezoekers lopen niets vermoedend naar de volgende locatievoorstelling. Totdat deze auto voorbij rijdt. Waarin een vrouw zit die uit het niets een lied begint te zingen. Ik leid, honger, ik leid, dorst en kou. Dit is zomer een scène uit de wijk safari. Een voorstelling waarin het publiek bij verschillende buurtbewoners van Nieuw-West op bezoek gaat. En tijdens het kuieren door de buurt in verschillende kleine scènes terechtkomt. Ja, Ado Heijn de Roze, de daarvan. Um, ik doe mee, bijvoorbeeld. Ik ga op visite bij bijvoorbeeld een Marokkaans gezin... want die wonen daar natuurlijk veel. En dan, wat maak ik daar dan mee, daarbinnen, in dat huis? Nou ja, dat is misschien iets wat je niet zou moeten vragen. Want dat vraag je eigenlijk als je naar een theatervoorstelling gaat, ook niet. Dus je moet eigenlijk... Het is nou ja, verrassing. Ja, nou ja, dat is de voorstelling. Dus de, de er, de, wat je ervaart... Is de wijk meer, hopen mm -hmm. wij. En dat je op visite gaat bij mensen. waar je eigenlijk min of meer aan voorbij gaat. of in wijk of straat. of mensen in trams die je ontmoet. Je, je, je komt daar niet toe. Als je er niks te zoeken hebt. dan gaan wij er meestal uh, niet heen. Maar nee. je droomt wel eens van. God, als ik nou eens gewoon achter deze meneer of deze mevrouw aan zou lopen. en hij zou me bieden laten. of hoe wonen. Ja. Weet je, wat, wat zit er achter die gordijnen. of hoe wonen zij? En dan. Dan krijg je een, een beeld en een indruk, maar je krijgt ook de hartelijkheid, de ontvangst. En je krijgt ook het verhaal van de mensen in die wijk. Dus wij, wij werken eigenlijk, al, alle ZINA-makers, die hebben een scène ontwikkeld. Met ja, dat is een jouw club, van... hè, ZINA? Ja, ja dat, dat, dat is de. Nou, ik, ja, ik, ja, ja, dat, we doen het met het ZINA-platform en met Female Economy. Dat zijn twee uh, theaterbedrijven. Ja. En jullie hebben dus uiteindelijk met elkaar uh, mensen bereid gevonden... in die wijk om mensen in hun huis toe te laten. Hoe ja. hebben jullie dat voor elkaar gekregen dan? Uh, ja, dat is iets wat we eigenlijk al heel lang doen. Dus wij, ik ben op een gegeven moment onze, uh, het, het maakproces van een voorstelling... dat doe je meestal in een repetitieruimte. Wij doen, doen dat dan op straat eh, door, en door aan te bellen en met mensen binnen te gaan. En het schrijven van de voorstellingen is eigenlijk het oprapen van de verhalen van de buurtbewoners. De echte verhalen, dus de privéverhalen ja. eigenlijk. Ja, dus dat zijn, ja, dat zijn gewoon de, de levende verhalen ja. van, van, van, van mensen. En, en de bewoners zelf willen wij graag laten participeren... in die voorstelling, terwijl ze toch gewoon zichzelf kunnen blijven. Ja, want uh, je zegt, daar moet je eigenlijk niet naar vragen... wat er dan gaat gebeuren, maar ik wil natuurlijk wel <lacht> iets weten. Want dan kom ik in zo'n gezin bijvoorbeeld. <lacht> ja, toch? Ik bedoel, wat leer ik dan? Wat hoor je terug? Laat ik het dan zo vragen. Wat hoor je terug van de bezoekers die hebben meegedaan aan jullie safari. Eigenlijk, eigenlijk in het kort de, wat ik net zei... dat, de, dat mensen exact... Um, oh, moet ik nou zeggen, snotverdoei... De, de ontroering zit hem erin dat je... Veel vaker dan je bewust bent fantaseert in een tram. God, wie is die mevrouw eigenlijk? En daar de rest van je leven niet achter komt. Behalve korte items in de krant of korte items op tv. Maar eigenlijk leer je elkaar niet kennen. En door daadwerkelijk op visite te gaan, denk je ineens. Oh, Oh ja, oh god, dit is haar zoon. Oh, die komt binnen. Oh, dit is haar man. Oh, oh dit, dit, dit is het eten wat ze maakt. Oh, dit is de kamer waarin ze woont. Oh, ze laat me ook nog even de slaapkamer zien. Ja. Oh, dit is haar verhaal. Oh, weet je, oh, dit is haar leven voor een stukje. Ja, en het feit dat deze mensen mee willen werken... wil dus zeggen dat zij dat ook willen laten zien en vertellen. Ja, ik, maar ik denk dat uiteindelijk heel veel mensen dat willen. Omdat ze zich niet gezien voelen? Nou, ik denk dat... Ieder mens op de hele wereld, of je dat nou bewust bent of, of wilt ontkennen... maar ik denk dat er een, dat een deel van je levensgeluk zit in dat je wordt gezien. Ja. Dat de, dan besta je ook. Zeker. Ja. En dat geldt dus ook voor deze mensen, want dit is uh, he, een, een uh, allochtone buurt. staat bekend als een lastige buurt zelfs. Hoe... Ja, maar bij ons is het bijvoorbeeld ook truus mee. Oké, okay, de drie, bewoonster Truus. Ja, die is 73 en die heeft de oorlog meegemaakt. En die vertelt daarover. En die, is, die vindt de, de wijksloter meer bijvoorbeeld heel tof om in te wonen. Ja, want uh, uh, ik neem aan dat je de, bij een aantal van die voorstellingen ook bent geweest zelf. Of ben je bij elke voorstelling? Doe jij ook mee? Ben jij een ja, van Ja, okay. ja, ja, ik ben, ja, ik speel mee. Ja. Kan jij een, ik speel buiten. Jij staat buiten. En jij, uh, jij doet dus ook iets verrassends. Noem eens iets wat je hebt meegemaakt waarvan je denkt, oh ja dit, ja, dit had ik anders niet meegemaakt... als ik hier niet deze voorstelling had gedaan. Oh, jeetje, ja, dat is echt keiveel. Dat is wel een goede vraag. Nou, ik, er is bijvoorbeeld um, Shaheen Abdallah... dat is uh, een, een collega van mij uit Damaskus... waar ik vorig jaar een project heb gedaan. En die heb ik voor dit project uh, naar Nederland gehaald. En die zit nu... Um, die is geadopteerd door een uh, meneer uit Libanon, Ghassan... En Ghassan woont al een jaar of twintig in Nederland. En zij hebben eigenlijk een identiek martelingsverleden. Uh, omdat uh, Shaheen uh, dat onlangs in Syrië heeft meegemaakt. En Ghassan jaren geleden in Syrië en in Libanon. En zij hebben elkaar dus geadapteerd... En dat zijn dingen dat je denkt, wow, wat, wat een ontiegelijke schoonheid. Die hebben elkaar echt toevallig op straat op een bank in die wijk ontmoet. En die zijn dus samen gaan werken. En Shaheen is, de, is, de Zina, is het Sina-lid. En Ghassan is de bewoner in de buurt. Ja, want je gebruikt het woord geadopteerd, maar daarmee bedoel je... die hebben die verbinding aangegaan, zijn zij... Oh ja, ja dus zo noemen wij onze, onze methodiek. Omdat wij ook daadwerkelijk bij mensen in huis gaan wonen. Letterlijk. Ja, letterlijk. Wij, wij doen een research van een aantal weken. En, uh, of wij doen een research, sorry, gedurende een aantal maanden. En een aantal weken daarvan wonen wij bij wildvreemde mensen in huis. En hoe was dat? Waar woonde jij? Ik ben geadopteerd door. <laughs> ja. <laughs> Ik ben geadopteerd door. Um, uh, Ken je, uh, zegt de naam Saïd Ben Salam jou iets? Jazeker. Nou, die heeft uh, uh, de stichting Connect. En uh, de jongens van stichting Connect, Connect, acht jongens, doen mee. En die hebben allemaal een scooter en die rijden publiek. Om, je, je loopt een stuk als publiek, maar je wordt ook op een scooter vervoerd. Ja. En de jongens van stichting uh, Connect, die doen mee. En een vriend van een van die jongens, dat is Mohamed, Mo, daar ben ik door geadopteerd. Ah, en hoe was dat om daar te wonen? Een week in zijn huis? Uh, ja, ik heb, ik, ik heb, doe het nu, wij doen het nu voor de derde keer. En, uh, ook in andere... In andere ja, uh, we, hebben in, we hebben in Groningen... Uh, is vergelijkbaars. Ja, hebben we een theaterproject gedaan, ook in, in, in drie krachtwijken. Ja. En daar ben ik toen geadopteerd door het Toevluchtsoord. Dus toen woonde ik in een blijf van mijn lijfhuis... Mm -hmm. En de, ja, ja, ik, ja ik, vind het, ik vind het geweldig. Maar ik hou van zwerven uh, ja. over straten. En zwerven door het leven. En zwerven in, in woningen van andere nou mensen. Ja, en, en je zegt, je leert elkaar echt kennen. Dus jij hebt bijvoorbeeld deze mo nu echt leren kennen. De afgelopen tijd. Ja, omdat je, omdat je, je, je, je loopt mee in een... In een in een, in een levensritme ja. van iemand en je loopt mee in een, in een... En hoe heeft het jou dan veranderd? Want nu weet je dat. Je hebt het echt gevoeld, je hebt met hem gegeten s'avonds. Je weet uh, waar hij zijn tanden poetst, waar hij gaat slapen, wat er op de grond ligt. Wat voor kruidenthee die drinkt. W wat heeft dat met jou gedaan? Ik word er heel dankbaar van... Ik merk dat ik naar huis toe uh, uh, fiets. Daarna door, door, door die donkere mooie stad uh, Amsterdam. En ik dan denk, God, wat is het toch meestelijk als je je niet alleen uh, laat kennen door vrienden, familie, buren en omgeving. Maar dat je af en toe je tandenborstel durft pakken. En die gewoon in je binnenzak steekt. En dan een wijk in fietst. En denkt... Ik. Kan ik hier, mag ik hier komen logeren? En dat, dat, ik vind het een heel rijk gevoel. Ja, inspirerend is het. Ja, ja, ja, ja ook. ook. En, maar, maar dank is eigenlijk wat dan het meeste overheerst in mijn gedachten. En maar. Dat je zo dichtbij mag komen. Ja, ja, dat. Ja, dat je denkt, ja. God, wat, wat is, dat zit er toch een schoonheid in mensen. Dat, dat echte contact ook. Ja, ja, ja. exact. Jij hebt ongelooflijk veel uh, interesse getoond de afgelopen jaren. Hè? Het, is natuurlijk het zoveelste project uh, over de moslimgemeenschap. Waar komt die interesse vandaan? Ik geloof dat ik, als ik het heel kort zeg... Um, ik was in mijn gezin een beetje de wilde wolf... en het zwarte schaap en de buitenstaander. En ik denk dat mij dat gewoon diep in mijn wortels niet zint... Het zint mij niet dat een mens, zoals die is, gewoon zoals die is gemaakt, zoals die is gebakken, zoals die in elkaar zit, wat een, wat een schuldeloze baby is die op deze aarde verzeild is geraakt, dat die in een groep wordt gestopt en wordt geïsoleerd of wordt gestigmatiseerd of geëtiketteerd. Het zint mij niet. Nee. En elke keer opnieuw, want ik ben nu 53, ben ik zelf ook verbijsterd met wat voor. Wel prettig hoor, maar ik wou zeggen met woede, maar dat is een soort van schone, pure woede. Ik me, als ik ochtends wakker word, gewoon weer opwind en denk snotverdooi, het zendt me niet nee. en ik ga er iets over maken, <laughs> weet je <Ja>. wel. <laughs> nou, en dat is gelukt, uh, want de voorstellingen heb ik begrepen, die zijn al uitverkocht, maar het is een soort uh, try-out, heb ik begrepen. Uh, volgend jaar komen jullie met iets vergelijkbaars terug en dan is het nog ja. veel groter, hè? Ja, het is, het is exact dezelfde voorstelling, alleen dan in een grotere vorm, omdat ik... Ik wilde in dit najaar één week lang gewoon de hele logistiek van deze voorstelling zeer goed uitproberen. Omdat het een ja. gecompliceerd dingetje is. En het is mooi natuurlijk voor het publiek, als het heel fijn, goed haarscherp verloopt. Ja. Heel spannend, heel goed. Heel erg dank ook voor dit gesprek. Ik sprak met uh, theatermaakster Adelheid Roos over haar nieuwste project, dus De Wijksafari. En in dit geval in amsterdam Slotermeer. Dank. Dank jou. Dag. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, mijn tweede gast van vanavond heeft ook een missie... maar dan in de ontluikende democratie in de Arabische wereld. Het is politicoloog André Krauwel en hij is net terug uit Egypte... waar 28 november de eerste verkiezingen worden gehouden... na de val van Mubarak. Dus welkom. Dank u. Ja, maandag lanceerde u daar het kieskompas. Uw kindje, mogen we toch wel zeggen? Ja, inderdaad. Een uh, computerprogramma voor mensen die denken... wat is het ook alweer? Een computerprogramma uh, waarin mensen worden gevraagd... om aan te geven of ze eens of oneens zijn met de stelling. wordt hier in Nederland heel veel gebruikt bij verkiezingen. Ja, miljoenen mensen maken er in Nederland gebruik van. En in Egypte nu? Hoe zit het daar? In, in Egypte nu? Nou, daar 12.000 per dag. Dus 12.000 Dat begint per er, dag. er ergens op te lijken, ja. Nee, we proberen daar natuurlijk ook honderdduizenden... Uh, wellicht meer mensen naar het kieskompas Egypte te krijgen. Omdat uh, ja, daarvoor het eerst verkiezingen zijn. Dat betekent dat er natuurlijk heel veel nieuwe partijen meedoen... waarvan mensen geen idee hebben waar ze eigenlijk uh, voor staan. Nee. Dus in zo'n democratie heeft het eigenlijk nog meer nut... Uh, of moet ik zeggen, ontluikende democratie nog meer nut dan in Nederland, waar mensen natuurlijk al wel ongeveer weten waar partijen voor staan. Van de meesten in ieder geval. Heel even een beeld krijgen van hoe dat dan in zijn werk gaat. U heeft namelijk iets vergelijkbaars gedaan um, in de uh, andere landen daar, in Tunesië onder andere. Ja. Uh, en u bent gevolgd door een team van NCRV, die heeft een reportage daarover gemaakt. Klopt. Um, en we horen u daar aan het werk?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 Nou, je hoeft ze niet zoveel te leren natuurlijk. Kijk wat wij moeten doen met dat team. Uh, wij, ik kan natuurlijk geen kieskompas Egypte of Tunesië nee, maken. Nee, daarvoor heb heeft je... u niet voldoende kennis. Also. Nee. Ik, en ik spreek de taal ook niet. Ik spreek de woorden ja, twee of drie inmiddels. Uh, dus ik heb die mensen nodig om mij te vertellen. één. wat zijn nou de belangrijkste onderwerpen in die verkiezing? En ook die onderwerpen niet in dan een partij uit elkaar halen. Want als ze allemaal hetzelfde zeggen, dan hoef ik ze niet in het kiescompas te zetten. Nee. Uh, vervolgens moeten zij zeggen, oké, okay, uh, we gaan die partijprogramma's lezen. Waar staan die partijen voor? Waar staan ze dan op dat onderwerp? Zijn ze het helemaal mee? eens veel mee oneens staan ze in het midden. Dus zij maken eigenlijk alle inhoud van het kiescompas. Het enige wat ik uitleg is hoe je het in het systeem zet. <laughs> en we praten dan over de kleurtjes die erop moeten. Want elk land moet er een beetje anders uitzien. Ja. En soms moet je het een beetje aanpassen, omdat niet alle landen natuurlijk hetzelfde uh, ook werken in termen van hoe je een website eruit moet zien. En daar, uh, ja, daar ben ik mee in gesprek. En dan maken we dus. In elk land met zo'n wetenschappelijk team. En overigens ook met mediapartners. Want je moet natuurlijk ook vertellen aan de bevolking dat het dat er is. ding er is. Ja, ja. want anders he, maak je hem, maar dan komt er niemand. Dus we hebben daar mediapartners, we hebben een wetenschappelijk team. En dat breng ik eigenlijk bij elkaar. Het enige wat ik. Ik heb het makkelijkste baantje van allemaal. Ja, de stellingen, daar wil ik zo iets over weten, wat, er natuurlijk, ja. he, wat ze moeten beantwoorden. Maar dan stel ik me dat voor: daar komt zo'n Nederlander, een politicoloog. Komt dan naar ja. het land. Zo'n ADHD-man die zo'n zo lekker druk type. <laughs> ja, zo'n druk type die gewoon nou even komt vertellen <laughs> dat ze iets anders moeten ja, gaan precies. doen. Precies. Nee, kijk, mensen kijken natuurlijk heel raar aan als je dat voor het eerst zegt. Die mensen denken dat je gek bent. Of een agent van de CIA of van de Mossad. <laughs> ah, de, de Israëlische geheimdienst. En ze denken van alles van je, maar natuurlijk niet als een serieuze man. Dat, nou, zo kom ik het in het begin meestal niet over. Maar ik ben daar zeer serieus in. Ik wil echt die dingen daar maken. Omdat ik denk dat het, als het hier al mensen helpt. Waar mensen al heel lang gewend zijn aan de partij en hun standpunten. Hoe belangrijk is het dan wel niet in een land waar voor het eerst honderd partijen meedoen. waarvan je geen idee hebt als burger waar die dan voor staan? Nee. He, dus er is, heeft het heel veel. Dus het was mijn drive om dat echt daar neer te zetten. in die landen waar het kon. Ik heb daar Radio Nederland Wereldomroepsgek uh, voor gevonden. om dat mee te financieren. Dat is ook al heel goed. He, dat, ze, dat, dat ze dat risico hebben genomen. Die durven echt uh, daar wat te doen. Die hebben daar ook contacten met de mediapartners uh, partners al. Ja. En dat heb ik eigenlijk bij elkaar gebracht. M mijn enthousiasme gepoogd over. Te brengen op dat wetenschappelijk team dat dat echt kan. Uh, de mediapartners die RNW er al had of gezocht heeft. En dat hebben we bij elkaar gebracht in al die drie landen. Want ook Marokko hebben we gedaan. Trouwens nog steeds loopt dat nog. En da daar proberen we dan burgers zo goed mogelijk te vertellen waar partijen voor staan. En als we dan eenmaal door hebben dat die man, die drukke man, het goed met zich ja. voor heeft en <laughs> sterk nog verstand van zaken heeft ja. blijkt hij ook nog uit dat land van Wilders te komen. Die PVV. Die ze laatste hebben ze uh, het kamerlid van Loon zelfs geweigerd een visie Ja, te dat geven. is een naadje. He, als je uh, naar Nederland daar binnenkomt, dan weet je vroeger, uh, riep je Johan hebt, toen ik vroeger als tiener op reis ging. Johan Kruijf heeft duim omhoog. En tegenwoordig is dat Wilders. En dan in Arabische landen word je natuurlijk niet per se de duim omhoog uh, gehouden. Nee, precies. Nee, dat, dat is echt een groot probleem. Je merkt echt dat dat tegen je werkt. Uh, hè, dat Wilders uh, voor mensen die in het buitenland iets ondernemen echt slechte reclame is. Mensen denken ook dat wij dan ook massaal op hem uh, stemmen allemaal. Terwijl die ja, natuurlijk maar 15%. Dat hij hier de premier is. Ja, of zo. precies. We, he, 85% heeft niet op hem gestemd. He, dus je moet even uitleggen dat dat. Een, een groep is van mensen die op hem stemmen... maar dat dat niet alle Nederlanders uh, zijn. Dat hij niet in de regering zit... wel deze regering ondersteunt. En dat ook, en dat is wel handig om hem daar ook voor te gebruiken... He, hij mag dat ook zeggen. En hij zit ook in het parlement. En mensen vinden wat hij vindt. En, en dat laat ook zien dat wij echt de vrijheid van meningsuiting hebben. Dat hij ook die dingen mag zeggen uh, uh, die zij misschien niet prettig vinden... maar dat we dat in Nederland gewoon toelaten. En ja. sterker nog, dat je daarmee gewoon in het parlement komt. En zelfs in de regering. Dus, of in ieder geval de regering ondersteunt. Dus het is ook wel heel goed. Wilde staat aan de ene kant een beetje uh, voor je en, en werkt tegen je... omdat hij van die zulke radicale dingen zegt... dat die mensen zich echt beledigd voelen. Aan de andere kant is het een mooi voorbeeld... hoe je in een democratie eigenlijk ook het recht hebt om de ander te beledigen. Ja. Die, uh, die stellingen, hè, waar ze over na moeten denken, die mensen. Um, wat waren nou prangende zaken? Wat was nou de moeilijkste stelling voor hun, denk je? Nou, de moeilijkste stelling is, gaat eigenlijk altijd over uh, uh, uh, de oude machtshebbers. He, of de huidige machtsheppers. He, je kan in Egypte heel kritisch over het leger, dat is toch linkse soep zeg maar, dan kun je heel snel vervolgd worden. In Marokko kan je niks zeggen tegen de koning. We, hadden, we wilden eigenlijk de stelling erin zetten, de macht van de koning moet worden afgepakt op die toon. Ja, moet hij weg? Ja, weg gewoon die man. He, ja, daar nou leuk als Beatrix mag nog een beetje meedoen, maar niet echt de macht hebben. Maar dat, he, dat soort dingen merk je, echt. daar kan je niet gaan, want dan worden onze teams, zou, wetenschappelijk teams, zouden echt gearresteerd ja. worden of erger. En U onze... stelt het wel voor? U zegt, moeten we die ja, vraag niet stellen? Die vraag, ja, wij stellen dat wel voor en we hervormen hem dan zo dat hij er wel Staat maar op een subtielere manier, namelijk hoe staat hij er nu? Hij staat nu in dat het parlement meer macht moet krijgen. En dat staat niet achter ten opzichte van de koning. Maar dat staat er natuurlijk eigenlijk weer wel. Dus we proberen dat erin te zetten. Mm -hmm. Maar we proberen het randje op te zoeken. Ook in zo'n autoritair regime als Marokko. Want dat is natuurlijk verre van een democratie. Proberen we de grenzen op te zoeken van wat we daar kunnen doen. Ook met de partners, Want we willen ook natuurlijk niet dat de radiostations en televisiestations nee. gesloten worden. Maar goed, al die duizenden mensen die dan meedoen in Marokko of in Egypte aan die vragen. Die antwoorden dan Ja. Moet meer macht krijgen. Ja, en dan gaan wij dus mooie verhalen schrijven op basis van die analyse. En zeggen we dus ja, nou mensen vinden dus eigenlijk dat de macht van de koning weggehaald moet worden. We proberen wel ook gewoon in het debat, natuurlijk, dat onderwerp in te brengen. Ja. Wij zijn daar niet om gezellig mee te praten nee. met die koning in Marokko of met de militairen in Egypte. We zijn daar om te zorgen dat mensen taboes doorbreken dat in een democratie het debat gaat over belangrijke onderwerpen. Over de economie, over de armoede die daar heerst. Maar ook over hoe je democratische instituties daar krijgt. Daar willen we het debat over openbreken. En dan maar kan op dat al in dat land? Want he, datgene wat wij de afgelopen tijd bijvoorbeeld uit Egypte gehoord hebben... is de moslims geraakt met de kopte. Ja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 Macht overdragen aan die civiele regering, waarvan waarschijnlijk de islamisten deel uitmaken. Islamisten die altijd onderdrukt zijn. Dat is de grote vraag. Er is nog geen democratie in dat land. En daarin proberen wij mensen te informeren van oké, okay, welke partij wil je stemmen? Welke past het beste bij je? Uh, uh, en uh, dat zij dan ja, de juiste partij kiezen ja. die ook echt bij hun, ja, bij hun voorkeuren past. Is dat, zijn de islamisten dat broederschap? Ja, er zijn, er zijn vier islamistische partijen om het lekker ingewikkeld te maken. Ja. We gaan ze niet allemaal doorlopen. Met <laughs> nee, die. nee. Ja, maar er zijn dus gematigde uh, islamisten-fasad. Uh, en er zijn ook, ja, zeg maar, een beetje, die zijn een beetje CDA, zeg maar, zo gematigd centrum een beetje. En je hebt hele radicale linkse uh, islamisten. En je hebt hele radicale rechtse islamisten. Het zijn in alle kleuren en, en maten, is ook trouwens mooi om te zien. En het is dus de vraag: welke van die worden nu groot en komen in. Ja, in aanmerking om in de regering te komen. En krijgen ze die kans dan ook. En die vragen uh, die jullie hebben opgesteld met elkaar... daarvan zijn er ook een aantal die deze groepen bedienen. Om het maar even zo te zeggen. Dat als je daarmee eens bent, ja, dan blijkt dat je daarvoor... Nou, de is. vragen gaan altijd over alle politieke partijen. Alle politieke partijen moeten er antwoord op kunnen uh, geven. Dus het moeten geen hele specifieke vragen zijn. Maar we vragen bijvoorbeeld naar wel, welke belasting ze willen verhogen of verlagen. Wat voor politieke instituties ze willen. Uh, wat er moet gebeuren met uh, huizenbouw uh, bijvoorbeeld in zo'n land. Uh, economische ontwikkeling. Zijn ze voor meer markt of minder markt. Dat soort en alle partijen moeten daar op zich antwoord op kunnen geven. Die vragen zijn algemeen, want je moet hem ook als gewoon, gewone burger... ook kunnen beantwoorden. Ze dus moeten moet niet de helft heel ingewikkelde vragen nee. stellen... over heel specifiek nee. beleid, want daar haken de meeste burgers af. Het zijn hele simpele recht-toerecht-aanvragen. En dan vergelijken we die partijen daarmee. Marokko heeft u nu gehad. Bent u nog ja. mee bezig? Egypte bent u nu? Die, ja. uh, Libië staat het ook op het lijstje? Libië is de volgende, ja. Als ze daar verkiezingen gaan houden... dan uh, ben ik zo gek om dat te proberen om wat daar te gaan, uh, te gaan doen. Ik, ik, uh, voor mij is geen land uh, te ver of uh, uh, te jong als democratie... om een kieskompas te maken. Het is een heel simpel iets. Mensen weten vaak niet waar partijen voor staan. Zeker niet in zo'n democratie waar al, ze allemaal nieuw zijn. Dus daar heb je zeker uh, nut. Ik moet alleen dat een club gekke wetenschappers vinden die mee willen doen. En een paar mediapartners die hem online willen zetten... Ja, Maar uh, is dat de missie? Is dit nu de nieuwe missie voor u? Nou ja, stiekem... Normaal zitten we hier in Amsterdam. Ja, maar stiekem op de achtergrond doen wij natuurlijk gewoon wetenschappelijk onderzoek. Want al die mensen vertellen huns, ons hun opinie. Wij maken daar natuurlijk wetenschappelijk uh, artikelen van. Wij onderzoeken hoe die partijkeuze tot stand komt. Hoe, die, hoe democratie ontstaat. Dat weten we niet. Want toen we de eerste democratie ontstond... was er nog niet zo goed wetenschappelijk onderzoek. Dus wat wij stiekem aan het doen zijn, <lacht> is wetenschappelijk onderzoek. Alleen we bieden het aan in een goede test, een betrouwbare test... zodat de burgers er wat aan hebben. Ja. En het leger, tot slot. Gaat hij nu niet, als het een beetje te populair wordt, toch denken... hmm, en consorten, moeten we die wel? In uh, het Marokko is dat het geval, daar worden we heel erg tegengewerkt... en onze mensen worden echt uh, belastig uh, oh, gevallen ja. die daaraan hebben meegewerkt. De mediapartners, maar ook het wetenschappelijke team. Uh, een deel daarvan is zelfs weggelopen dat ze bang echt zijn. In Egypte hebben we dat nog niet meegemaakt, maar we zijn pas drie dagen uh, bezig. Het is nog niet zeker dat ze uh, zich koest zullen houden. We zullen, het, uh, we zullen het zien. Dank u wel voor uw koest. Okay. Ik sprak met uh, politicoloog André Krauwel, die dus het kieskompas heeft gelanceerd voor de Egyptische verkiezingen, die uh, 28 november beginnen. En drie maanden duren volgens mij. Hè? Ja, want uh, er moet in elk kieshokje een rechter aanwezig zijn. Keurtje. Kun je je voorstellen? Wat <laughs> <God>, een <de> ramp. <laughs> maar goed, 28 november beginnen ze dus. En uh, nou, heel veel succes verder. En wie weet komt Libië ook nog. Wie weet, ik hoop het voor u. Heel graag. Goed, dit was hem weer, Max, voor vanavond. Morgen zijn we er weer met twee nieuwe dingen. En op onze site dingen.nl Informatie over onze gasten en ook gesprekken kunt u daar terugluisteren. Nou, ik hoor hem al. Willem of hem, haar. Willem, <lacht> ja, ik zat Lux zat in mijn hoofd. Nee, Luc is er ook. Ja, die is er ja. ook, maar jij bent de presentator vandaag. Willemij Veenhoven, BNN Today. Wat gaan we horen straks? Nou, veel uh, um, sport. Ajax, natuurlijk. Ja. Daar hebben we het over. Cruyff, uh, ja. Robert Meder, de ins en outs, gaat hier... Uit de doeken doen. En we hebben Lucas Schro Schreuder, een uh, Nederlands uh, beroemdste solozeiler. Die vandaag een prijs had kunnen winnen, maar dat heeft geweigerd. omdat uh, zeilmeisje Laura Dekker daar ook uh, aanspraak op maakt. En die is hier en die heeft allemaal fantastische verhalen. Nou, dat en nog veel meer. Na het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1: Het NOS-journaal. Rusland staat pal achter het regime in Syrië. Dat heeft minister Lavrov van Buitenlandse Zaken laten doorschemeren. Hij vergelijkt de situatie in Syrië met een burgeroorlog. Volgens hem worden er wapens het land binnengesmokkeld... die bestemd zijn voor de oppositie. EU-buitenlandcoördinator Ashton deed juist vandaag een oproep aan alle landen... om de druk op het regime van president Assad hoog te houden. De politie verdenkt een vrouw van 18 uit Zevenaar... van moord op haar pasgeboren baby. Het kindje werd maandag in een huis in Zevenaar gevonden... en onderzoek heeft nu uitgewezen dat de baby door een misdrijf om het leven is gekomen.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 En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag, 17 november. 2 over half 9. Goedenavond. In Amsterdam praat de gemeente op dit moment over Koninginnedag. Moet het feest van Radio 58 nou de stad uit of niet? Directeur Jan Willem Bruggenwerth die is erbij. En zometeen wordt de Conny van Rietschoten trofee uitgereikt. Dat is een hele belangrijke prijs voor Zeilers. Lucas Schreuder die was genomineerd, maar hij wil de prijs niet hebben. Maar hij is wel hier om daarover te praten. Maar ook vooral over zijn uh, fantastische avonturen. En vannacht werd Google Music gelanceerd. En deze online muziekwinkel moet de concurrent worden. Eindelijk voor iTunes. Gaat dat lukken, dat hoor je van Krijn Schuurman. En onze Joris Kreugel die moest vanmorgen al om kwart voor zes op. Het is hartstikke koud. Ik moet mijn auto krabben. Het is donker. Maar ik doe het allemaal voor mijn collega Simone... want ze wil heel graag een jasje hebben van Versace. En eh, dat kan je maar eenmalig, denk ik, krijgen... bij een heel groot kledingconcern in Utrecht. En er liggen waarschijnlijk al een heleboel mensen voor de winkel. En zij kon niet, maar ik wel als verslaggever. Dus ik probeer het voor haar te scoren. Ja, met straks... Uh, nee, sorry, Luc. Ja, ja, ik, wou, ik wou zou jouw tekst op gaan lezen. Oh ja, ja, mag ik dacht, wel. Ik dacht, ik dacht, jij, dit dit maar. klinkt alsof Luc dit... Nee, ja. kijk wel kijk uit. Lukie ja, ja, straks de mop die Ajax heet. Willemijn zei het al kennelijk, uiteraard. Ja. Uh, verder Camille Eurlings, die echt niet de nieuwe leider van het CDA wordt. Ik heb een andere keuze gemaakt om een aantal redenen. Ik ben pas een half jaar bezig bij een prachtige nieuwe baan. En ik denk aan niets anders dan aan dat op dit moment. En verder ook de spectaculaire bekendmaking van de fietsstad van het jaar. Dat allemaal zo meteen na negen uur. Dan gaan we nu naar Robert. Oh, daar ben jij weer. Oh, Oké, okay, ik vergis me even. <laughs> de Textures, wereldberoemd in het buitenland. Een metalband. Maar Nederland kent nog bijna niemand ze. Um, hoe dat kan, dat hoor je zo meteen. Dan zijn ze hier. Oh dan Robert Meder, ja. goedenavond. Wil je mijn tekst? Mag jij de eerste? Ja, doei. <lacht> Werken voor je geld. <lacht> Louis van Gaal dus terug als uh, algemeen directeur bij Ajax. Dat nieuws uh, sloeg gisteren in als een bom bij de club. Bij de ledenraad, bij de trainers, bij de supporters. Bij wie niet? Uh, en bij Johan Cruijff natuurlijk. Ze zijn gek geworden bij de raad van commissarissen. Zo vroeg hij zich uh, gisteren al af. Nou, een nachtje slapen heeft hem niet milder gemaakt. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Maar goed, uh, achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Dus het is uh, een verrassing voor iedereen. Geen enkel woord is daar überhaupt uh, over gesproken. Dat is, uh, het, is, het is natuurlijk uh, volledig onbeschoft. Ja, Krijf heeft dus uh, geen goed woord over... voor de handelswijze van de vier overige commissarissen. Ook al omdat de vier zich hebben begeven... op notabene zijn terrein het technisch beleid. Ik ben, uh, ik ben ooit aangezocht om die hele technische uh, toestand... Op een, uh, op een lijn te brengen. En, en als je daar nu, nou wat dit allemaal weer gebeurd is...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 Maar bemoeien je er dan ook niet mee? En ja, tussen is Ajax uh, volledig in tweeën gespleten. En dat lijkt ook zo nog even te blijven. Want Kruijf is niet van plan op te stappen als commissaris. Tenminste niet uit eigen beweging. Ja, nou, dat hangt dus aan de ene kant van die club af. Dat als hun zeggen, nou jongens, alles wat we je gevraagd hebben... dat, uh, dat hoeft niet meer. <lacht> want we hebben het op een andere manier gedaan. Maar het meest, het meest wat mij tegen de bord stuit... dat je dus gasten op die toekomst hebt... die dus uitstekend bezig zijn, echt... Echt heel goed, alles totaal anders. En dat uh, mensen daarover oordelen of commentaar op geven. die er nooit van zijn leven überhaupt geweest zijn. Belachelijk. Ja, Johan krijgt ja. Ja, ja, ja, we hebben het er nog even over, Robert. Uh, hij is woest op de raad van commissaren, dat, dat is wel duidelijk. Ja. Nou, daar zou er een soort van roddel zijn dat de ledenraad vanavond bij elkaar is. Ja, dat is een roddel. Dat dat is een die roddel. zijn we nu even aan het checken. Ja, ja. ja. en, en als die bij elkaar, stel dat ze bij elkaar zijn, dan kunnen die besluiten van... we zeggen het vertrouwen op in de raad van Commissarissen. Ja, dat zou kunnen. Ja, wat betekent dat dan? Dat de raad van Commissarissen er dan uh, de vertrouwen in is opgezegd... <laughs> en, uh, en moet vertrekken ja. en ziet dan maar eens nieuwe te vinden. Maar het heeft geen gevolgen meer. Tenminste, zo hebben we het nu begrepen. Dat het geen gevolgen meer heeft voor de aanstelling van Louis van Gaal. Dat is een feit. Want dat contract is getekend dat, dat, en is, dat is er al. Hij is al is aangesteld, er al. dus dat ze, als die dan weer zouden moeten ontslaan of gaan ontslaan. dan neem ik aan dat daar dan weer een afkoopsom aan vast zit. Ja. Ja. Dat is snel verdiend, denk ik, dan voor Van Gaal. Maar het lijkt me niet de bedoeling. En als die raad van commissarissen uh, weggestuurd wordt, uh, is Kruif daar dan ook bij? Of mag die misschien dan gewoon blijven? Dan neem ik aan dat de hele raad van commissarissen uh, wordt weggestuurd. en dat er dan een nieuwe procedure wordt opgestart. En dan is het wellicht denkbaar dat uh, dat tot doel heeft om Johan Kruijf dan weer als raad van commissarissen. Naast vier anderen aan te stellen. Maar het is toch te bizar voor woorden. <lacht> ik, ik, ik noemde praat. dit gisteren gezeik. Nou, man, ik heb het geweten. Uh, Menno Rijmaier was woest. En allemaal vriendenkring was woest. Ja, maar je, je, gaat, op je gaat op een gegeven moment. Ga je, het is wel hilarisch, door toch? de mist zie je op een gegeven moment niet meer waar het over gaat. Nee. Maar als je nou de feiten bekijkt. dat kruif komt met Chöla Ling... tot twee keer toe. terwijl die, hè, zoals de Raad van Commissarissen zegt. er is een onderzoek geweest. Nou, niet geschikt. Die klaar, niet geschikt, klaar, nee, volgende. Maar omheen. er komt geen volgende. En er wordt weer gevraagd, kom nou eens met de volgende. En dan komt hij weer met Ling aan. Ja, dan zeggen op een gegeven moment die vier van Raad van Commissarissen die zeggen van, ja jongens, we moeten verder. Ja. Dus nu gaan we zelf maar verder. Ja. En, uh, en we kennen nog wel iemand en die vinden we misschien ietsje beter dan. En dan komen ze, met, komen ze met Louis van Gaal aan. Nou, ik zou dan als club niet zo klagen, lijkt mij. Maar, uh, dat, maar goed, dat is mijn mening. Van Gaal, die, die blijft, is getekend. Moeten ze af, anders afkopen, gaan ze het denk ik niet doen. Hij heeft het toch niet zo breed. Dus, ja, maar ik, ik, ik, wat is zeker? Ja. Ik weet het niet meer. Maar zou het zo kunnen zijn dat Van Gaal en Kruif... gewoon een biertje drinken, zand erover, jongens, we gaan samen... Voor Ajax werken? Nee, dat denk ik niet. Want uh, Van Gaal is meer een wijnliefhebber. <laughs> dus dat is het, het eerste <laughs> probleem wat al opdoent. Uh, en ten tweede heeft hij al gezegd... dat hij zich niet met Kruif uh, uh, zal gaan verzoenen. Vergeving bestaat niet. als nee, je Nee, maar hij wat heeft hij al heeft gezegd gedaan dat hij ja, nooit dat, met terug zou komen naar Ajax. Op ja. het moment dat ik dat zei, besefte ik dat ook. Dus niks is zeker. <laughs> nee. Maar samen doen, dat lijkt mij uh, eigenlijk... Uh, nee, die karakters passen totaal niet bij elkaar. Het is wel jammer, want het zijn wel twee clubiconen natuurlijk. Ja... Wij gaat ook niet oplossen hoor, vanavond. Nee, nee, nee. Ik, hoor, ik zit namelijk ja. net te denken: leuk, volgende week weer meer Ajax. Nou, vanavond ik ik langs de lijn hebben we kruif een uh, cut, om even zo te zeggen. Echt van voor. Zes uur lang. Nee, nee. <lacht> Integraal. <lacht> Acht uur en vijf minuten. <lacht> ja. Goed. Nou, dat ga ik op weg naar huis. Moet uh, je nog meer weten? Yeah. Nee, nee ja. ja. Wou je nog op kwijt? Nou ja, nou, ja, nou ja, nee, wel trouwens één ding. Oh, ja. uh, want Kruif dreigt natuurlijk van ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als ik uh, Deur, wegga, stap op. We, dan neem ik ja. iedereen mee. En dan ja. bedoelt hij natuurlijk jonk en. Uh, en Bergkamp. Ja, Frank de en... Boer heeft gezegd dat hij, uh, dat hij uh, zich niet aangesproken voelt. Die zegt ja. dat hij sowieso blijft. En dan blijft Ronald de Boer, want hij had zich weer gekoppeld aan Frank de Boer... dus dan blijft Ronald de Boer ook. Dus dan blijven Bergkamp en Jonk en... Uh, en ja, of is precies... het een beetje uh, grootspraak van Kruijf en zegt hij... nou, nee, we, maar heeft hij, misschien heeft hij nog helemaal niet overlegd met... ze. Uh, dat... Ja, dat kan ik moeilijk beoordelen, maar uh. ik denk dat hij wel aanvoelt... dat, er, dat hij een beetje nattigheid voelt en dat hij nu uh, misschien rare sprongen gaat maken. Dat hij gewoon een beetje gaat dreigen. Ja, ja. misschien, ja. Spannend. spannend. Hmm. Sopie soap is het. Ja, nou, um, dank. Ja. En uh, volgende week hebben we het er nog een keer over Robert mede. Er... Radio 1, BNN Today. De gemeenteraad van Amsterdam heeft net besloten dat het feest dat Radio 538 ieder jaar op Koninginendag geeft, niet op het museumplein mag blijven. Zometeen bellen we met Jan Willem Bruggeweert, de directeur van 538. Maar eerst Ilse de Lange van haar allerbeste plaat, World of Heart, namelijk Albiors. If I were a ghost, I'd haunt your house and hang out in your rafters. You could be my Mr. Adams, I could be your Casper. I'd share with you my afterlife of the unexplained. I'll walk through your walls, let you on my chains. Yes, I will. Strictor, slick her than oil I'd touch you with my sneer the wrap you in my coils You can tie me in a thousand knots Just watch me unfold Hypnotize you with my stare Swallow you whole Think about it. Welcome to my Zo, de heren van Textures. En Textures is een grote Nederlandse band en die klinkt zo. Reaching Home, de single. En uh, uh, goed dat jullie er zijn. Heren, hier in de studio met z'n vieren Remco de uh, bassist Jochem gitarist. Daniel, de zanger yep. Stef, de drummer. Ik laat een achternaam even achterwege, want dan duurt het zo. lang. En het is een, een, een, een bizar verhaal van jullie. Je zijn uitverkochte zalen in LA in New York, je spelen in Mexico, je staan in India. En ik had nog nooit van jullie gehoord. Is ja, dat een oh, grote schaamte? <laughs> nou ja, ik weet het niet. Het is uh, ik bedoel, we hebben natuurlijk we maken een soort van harde muziekstijl. Metal, toch? Metal. Ja. ja. ja. <laughs> maar uh, ja, dus ik denk dat er toch een bepaald plafond is waar je op een gegeven moment aan zit in Nederland. En, uh... en, en dan draaien we net een stukje van jullie nieuwe single. En dat is eigenlijk een beetje de softe plaat, hè Daniel? Nou ja, dat, uh, dat zou je kunnen stellen onder dit uh, genre, zeg maar. Voor ons was dit uh, het ideale het nummer zeg maar, om, om als eerste mee naar buiten te komen. Want zo <laughs> kunnen jullie namelijk ook klinken. Daniel de Zanger, ik, ik, ik zie ook. ik vind een keer veel meer lachen als je dit hoort. Is dit leuk, Oh hoor? ja, nee hoor, nee. Hoor. ik vind het allebei hartstikke leuk. <laughs> het is gewoon even leuk om het even de contrasten te laten horen. Stoic resignation heet ja. het nummer. Hey, vertel even, want dat is, ik las in de krant, jullie staan voor uitverkochte zalen. Onder andere in India. En dan denk ik, India metal, dat gaat in mijn hoofd helemaal niet samen. Ja, het, het, het is een, een soort revolutie dat daar is onketend zeg maar ook zowel zo in, uh, ik, ik denk gewoon onder de jeugd. Um, en uh, wat daar de, de afgelopen jaren is ontstaan is dat het wat zeg maar hier uh, in, in Amerika en in Europa zeg maar in de jaren zestig is gebeurd. Jaren zestig maar. vrijheidsgevoel. Ja, ik denk het. Dat... Maar dan weer in een beetje in de rebellerende manier zeg maar en dat is natuurlijk hè, met ons tegen draad. Ja. En uh, het eigenlijk. Alles wat zeg maar, God verboden zou hebben, om zeg maar in, in, in dat uh, term te, te, te praten. Dat is denk ik een van de redenen waarom ze dan nu zo, uh, zo keihard praten voor gaan. Zeg Op de maar. cover van de Rolling Stone in, in India stonden jullie. Ja. En um, hoe ziet een concert van jullie eruit? Want staan jullie wat voor? Duizend mensen, vijfhonderdduizend, tweehonderdduizend? Zesduizend. Dat is in Nederland is dat groot hè? Ja, ja, ja. heel groot. En, ja, en er zijn ook heel veel mensen in India. Er zijn ook heel veel fans. <laughs> en al die fans die komen echt van Heine en Ver naar die show. Serieus. Ja. Die komen echt. De, sommige mensen reizen dan vier dagen naar die serieus? show. Ja, dat is dan echt een hoogtepunt. En ik zie Indiërs niet uit hun dak gaan. Maar nou, dat nou, gebeurt. Ja? Zeker weten. Hoe ziet Meer dat eruit? Echt... Uh, die jongeren die, wij, die naar onze shows komen... dat zijn eigenlijk net zulke jongeren als dat we hier hebben in Nederland. Ze zijn gewoon met een spijkerbroekje en een t-shirtje aan. En zijn niet de traditionele Indiërs... zoals je die misschien van het nieuws of zo zou kennen... Uh, dat zijn studenten die naar die shows komen. En die komen dan, zoals wij daar in Bangalore hebben gespeeld, in het zuiden. Komen ze vanuit het halve land, wat natuurlijk ontzettend groot is. Ja. Komen ze naar die plek toe gereisd. En dan gaan ze massaal los. En dat kunnen ze echt losgaan. Eigenlijk veel gekker dan dat wij in Nederland, wij met nuchtere, strakke boeren, zeg maar, kunnen. Dat gaan ze echt helemaal los. Omdat... En wat is Z helemaal los daar? Wat zie je uh, dan? Nou, je moet je zo voorstellen dat zij hebben dit niet vaak hebben. Weet je wel. Um, er zijn bijna geen bands die daar naartoe gaan. Dus eens in het jaar kunnen zij misschien naar een band toe. En dan laten ze, gewoon, dan laten ze alles varen. En dat heeft misschien gewoon met... Uh... Met bl blijdschap te maken dat ze gaan springen, gaan dansen... gaan headbingen, gaan uh, mosje zoals dat heet, op elkaar inbeuken. Uh. Omdat de muziek zo heftig is. En daar komt ook wel wat drank bij kijken. Althans bij de laatste show mochten ze geen drank. Nee, dat was geen bier, was, hè? Nee, maar, inderdaad. Nee, dus zelfs zonder bier, <laughs> zonder, bier, zonder, bier, zonder, <laughs> zonder bier kunnen ze het. Dan kunnen wij Brabant misschien nog wel van leren. Maar um, ja, je merkt dat gewoon in de expressie. Ze, zijn, ze laten echt alles gaan. En wij in Nederland kunnen dat nu niet zo goed. We zijn best stijf, maar daar gaan ze echt... Dat merk je gewoon aan die expressie dus. dus schreeuwen, roepen, juichen en ja, zonder gêne. Hoe Totaal. kan het dat Textures groot is in India, groot in Mexico, in Amerika, in Tsjechië in, nou ja, en behalve in Nederland? Hoe kan dat? Ja, hier doen wij het ook wel goed. Maar ja. het is een soort niche-markt, zeg maar. Wij, wij worden niet vaak op 3FM gedraaid, heel soms. Ja. Maar ja, je moet ervan van houden, weet je. Het is een beetje een specifieke stijl. Maar daar trekken dus... jullie zalen van 6000 man en hier in Nederland? 600. Dus maar je, je we zit doen gewoon een hier ook aan grote festivals, we hebben hier ook een paar keer op Lowlands gestaan, dat hmm. soort dingen doen we wel. Maar ja, ik denk, sowieso is het in India zo speciaal, dan, ja, dan komt ook iedereen erop af. En hier spreiden mensen gewoon hun budget om naar meerdere bands te gaan. Hoe komen ze bij jullie muziek? all around the world? Nou, in, in India is het vooral, uh, uh, volgens mij, internet. Want de plaat ligt daar, de voorplaat plaat lag er sowieso niet in de winkel. Ik las en, iets dat uh, jullie ergens optraden en dat je dacht... hé, hey, wacht even, dit nummer is nog niet eens uit. En iedereen zingt het mee. Ja, ja precies. Ja, dus dat, dat is gewoon de hele internetgeneratie die erbij komt kijken. En zeker bij al die... Uh, IT boys die daar zitten in, uh, in Delhi. India, ja. Uh, ja, vooral Bangalore's, uh, ja, Bangalore is dus Bangalore nummer één stad van de wereld. Maar ja. ja. voordat jullie het nummer geschreven hebben blijft iedereen het mee ongeveer. Ja, ja. Dat, dus ja, we, en wat dat betreft uh, vinden we dat ook eigenlijk allemaal wel prima. Weet je. Maar nu dan, heren, um, wellicht uh, uh, toch een groter publiek in Nederland... want morgen staan jullie in de wereldrijd door. Hey! hey. <laughs> en het is wel grappig, want we hadden het er net even over voor de uitzending. En dat is dan een beetje moeilijk, uh, wat jullie willen gaan spelen of niet. Nou ja, dit is de bedoeling. Omstelend, Hemisfeers. Ja. En ja, jij zei dat Jochem, dit gaan we gewoon doen. Ja. Ja, fuck die Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> nou, nou, niet direct, maar uh, zij willen textures. Maar wij denken dat dit een heel mooi stukje is. Uh, ja, ja. ja maar dat... Niet het hardste, nee. ook niet het zachtste. Nou, las ik even tot slot dat, dat de reden. Nou ja, waarom jullie zo geroemd worden, of is dat jullie zo strak spelen? Nou, ik heb er weinig verstand van, maar ik zie wel de drummer hier. Stef deed het heel strak meedrummen. Dus <laughs> dat, dat zal daar iets ja. mee te maken hebben. Maar ik zelf las ik iets dat um, ergens, ik weet niet waar, jullie muziek gebruikt wordt als eindexamenmateriaal voor oh. drummers of zo. Wat? Ja, we kregen pas gelijk nog een scriptie van die ja. Canadese dude, ja, of, wat Amerikaans, was het? of Amerikaanse gast. Uh, ja. Die had een scriptie van 50 pagina's over. Volgens mij 15 seconden van onze muziek. Ja. Maar, wat de fuck. Van... Ja, serieus? Ja, serieus. Die dude was helemaal happy toen hij ons eindelijk kon ontmoeten en de scripts kon overhandigen. Maar ja, nee, het wordt gedaan. Het, ja, onze muziek is redelijk complex. Dat is een relatief begrip. Um, er gebeuren heel veel ritmische dingen, ook harmonische toffe dingen. En dat vinden mensen tof om uit te pluizen en om er een, een scriptie, scriptie aan te ja. rijden. Ja, en om het na te spelen op YouTube. Er zijn pas gelegen, een filmpje binnen dat. Uh, en gasten, volgens mij een nieuwe solo op ons nummer had ingespeeld. Gitaarsolo. En je vindt ook wel eens drumvideootjes en ook zangvideootjes. Nee, ja. Van mensen die het. Uh die Nabel doen dat ze het zo tof van vinden dus ja. En ik, is die jongen afgestudeerd? Trouwens, nee, heeft had is je gehaald. het faal te leren. Nee, nee, nee, hij is, hij nee, is waar. Ja, het was heel goed. Ja. We hebben ja. nooit gecheckt of, of, of, of het nou maar klopt. Wat hij, wat, hij, uh, wat hij in het ding heeft opgeschreven, <laughs> ja, Dat moeten we nog nou eens kruipen, een keer ja. doen en dan onze falie geven. <laughs> Als het niet klopt, nee, ja, we nee, weten nee, het niet. Volgens mij is hij ook geslaagd. De strakste metalband metal band van Nederland, zeggen jullie dat? Nou. Nah, ja, wat is strak dan? Weet je ja. wel, het, het, het, ja. het strakste is de computer. En dat slaat er gewoon op, weet je wel. Want wij zijn geen, niemand is, speelt als een computer. Dus in zekere zin probeert iedereen zo strak mogelijk te spelen. Ook een band als The Golden Earing probeert strak te spelen. Hoor. Wij doen niks, niks ja, anders. Niet. Maar wij maken wat ritmischere muziek, <laughs> muziek of zo. Dus um, iedereen probeert gewoon zo strak mogelijk te spelen en uh, iedereen doet zijn best. Textures groot in, in de rest van de wereld. Morgen vanaf morgen, euh, nou ja, vanaf vanavond natuurlijk, na Radio 1 ook groot. Euh, en morgen <laughs> adriaat, dan de wereldruimte worden. In de rest van Nederland. Heren, heel veel succes. Ja, dankjewel. dankjewel. dankjewel. Ja. Tot ziens. Doei. today Waarom moet je bruine bonen met een plastic of een houten lepel uit het potje scheppen? Die vraag beantwoorden we zo in Durf te Vragen. En de Connie van grote prijs wordt zo uitgereikt. Zeiler Lucas Schreuder die was genomineerd. Het is een prestigieuze zeilprijs. Maar die wil hem niet, omdat het zeilmeisje Laura Dekker is uh, genomineerd. Uh, hij is dus niet daar, maar wel bij mij in de studio. En hij heeft fantastische verhalen. Dat zo. Maar eerst, Radio 538 mag niet blijven op het Museumplein tijdens Koning in de Dag in Amsterdam. Dat is net gebleken uit een commissievergadering. Een directeur van Radio 538, Jan-Willem Bruggenwert, die was daarbij. Jan-Willem, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is uh, niet leuk balen. voor je. Balen, ja. Ja, zwaar balen. Ja. Nou ja, goed, ik heb nog één een plankje op. We hebben tot 1 december elkaar de tijd gegeven de gemeente. En om ons om te kijken of we toch iets kunnen bedenken om uiteindelijk op Museumplein te blijven. Maar dat is wel een heel klein kans, eerlijk gezegd. Van wat zou je kunnen bedenken? Nou ja, wat je zou kunnen bedenken is bijvoorbeeld dat je zegt, we gaan helemaal geen reclame meer maken voor het evenement. Wat we in de afgelopen jaren natuurlijk altijd wel volop gedaan hebben. Nou, ik denk dat inmiddel, inmiddels iedereen door de media-aandacht wel weet ja. dat jullie daar een feestje ja, geven. Dat, dat moet je niet zo hard toch zeggen. Ah, nee, ja. uh, maar goed, maar we gaan in ieder geval kijken of daar dingen te bedenken zijn. En zo niet, ja, dan gaan we toch ook in overleg met, uh, met de burgemeester om te kijken. En met de mensen in Amsterdam of we wellicht naar een andere locatie toe kunnen. Maar er is er eigenlijk maar eentje die daarvoor in aanmerking komt. En dat is dan het Rijplein. En dat zou wat ons betreft nog een, uh, in ieder geval een, een tweede escape kunnen zijn. Liever natuurlijk niet, liever het museumplein. Want als het echt niet anders kan, ja, dan zou dat de mogelijkheid kunnen zijn. We hebben wel eens hier iemand in de uitzending gehad die crowds controls, Dus die ja. daar verstand van heeft. En die zei, ja, ja als je nou het museumplein in vakken indeelt met daartussen vluchtroutes, dan zou het nog kunnen. Ja, eens. Maar, maar... Die, dat, dat soort suggesties, die horen we graag. Want die gaan we meenemen in onze... ...plannen om te kijken of we het inderdaad op een manier kunnen doen dat het wel haalbaar is. Ja. Uh, en er zijn dit soort dingen zeker, uh, horen daarbij. En ik denk dat je, ja, je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld uh, je muziekkeuze, wat je daar doet. Uh, je kunt ook zeggen, we gaan uh, gewoon een uur uh, lekker uh, Amsterdams gaan we, gaan we inprogrammeren. Ja, dat gaat een hele andere sfeer, maar ook een ander publiek aantrekken dan we normaal gesproken gewend zijn. Nou, ik weet niet of je wel eens uh, op het Jordaanfestival bent geweest, maar nee, dat is bijna, ik niet. bijna elk jaar matte is dat. Ik weet oh, niet of nou, dat een goed idee we, is. Dat moeten we dan ook niet hebben, dat is geen <laughs> goed idee. Ja. Ik weet, hoorde je net die metal band bij ons, textures? Ja. ja. ja. Dat zoiets? Het zijn altijd hele vriendelijke, nou ja, vriendelijke ik, jongens uiteindelijk, het publiek ook. Ik denk dat, ik denk dat we uiteindelijk dat we alles gaan proberen om, uh, om met uh, en alternatieve andere programmering, uh, om te zorgen dat we ook minder mensen krijgen. Dus als die bent, <lacht> nou zodanig speelt dat ook nog wat mensen wegjagen. Dat is ja. niet aardig bedoeld, maar, of tenminste niet onaardig bedoeld voor ze, maar dat, uh, dat zou ook helpen dan. Ja, nou ja, sterkte en anders wordt het dus het draaiplein. En ik, ja, ik denk bij het feit dat je dat nu al noemt, dat, dat Ebert de e van der Laan denkt, ja, het zit al yeah. een beetje in je hoofd, dus laten we dat maar doen. Ja, nou ja goed, dat zou uh, in ieder geval ja. uh, wij zouden het in ieder geval heel fijn vinden als we in Amsterdam kunnen blijven. En ik denk dat er heel veel uh, luisteraars ja. is met onze mensen in het land. Dus nou, we hopen dat we daar uit gaan komen. Succes! Dankjewel. Jamie okay. Brugger. Ja. Een dag van Joris Krugel. Kijk Joris. Even goed uh, imprenten. Dit jasje heb ik op het oog. En dat kost. Moet, wat denk jij Kitty? En Kiki? Kitty? Kitty? <laughs> <laughs> Kiki heet vandaag Kitty. <laughs> Maar jij betaalt toch, Joris? Uh, Dat dus... dacht je zelf. Het <laughs> lijkt wel gek, henky. Maar ja, goed, voor je collega's heb je alles over. Voor Simone, ik moet een jurkje halen bij een groot winkelketen. En uh, het is van Versace. Versace, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Van die uh, bekende ontwerpen. En het is nu zeven uur in de ochtend. En er staat al een enorme rij voor de deur. Maar één voordeel heb je altijd als slaggever: Volgens mij mag je als een uh, van de eerste naar binnen... Maar er is zelfs uh, een meisje die ligt hier al vanaf gisteren... half negen in Hoge Katerijn in Utrecht. Nou, dan heb je volgens mij een gaatje in je hoofd. Goedemorgen, Hanneke. Ja, goedemorgen. Jij staat als eerste bij de uh, finish in, in uh, Utrecht. Ik was er uh, gisteravond om negen uur. En jij zat hier als eerste voor deze winkel? Nee, want het is hier afgesloten. Hè. Je kunt pas vanaf zes uur binnen hier. Ik heb op seizoen gezeten tussen de muizen en de zwervers en de junkies. En hoe was dat? De muizen springen langs je en een paar junkies en zwervers lopen rond, maar... Ik moet al over over hebben, anders dan uh, no pain no game. Ik had wat drukte verwacht. Ik ook. Normaal, uh, bij Cavalli toen uh, stond hier echt een duizend man of zo. En dat is een paar jaar terug. En uh, ik vind het nu echt een beetje tegenvallen. Een crisis misschien? Misschien wel. En iedereen heeft een bandje gekregen, want het is niet zo van dat je zomaar naar binnen kan duiken. Nee, we hebben een bandje gekregen. staat de tijd op. Dit is voor de eerste groep. Die mogen van 8 uur tot tien over 8. En dan de tweede groep mag 10 uh, over 8 tot 20 over 8. wat wil je hebben? Um, ik ga voor de tas. Ja. Waar, waarom doe je dit? Zo vroeg hier zijn. Omdat ik het gewoon moet hebben. Ik ja, moet, je moet het hebben? Ja, ik moet het echt hebben. maakt niet uit dat het crisis is. Ik moet het gewoon hebben. Ja, bij jou ook? Ja, het is supermooi. En het is maar eenmalig, zo'n kans. Versace, je komt niet dagelijks bij ja. de H&M, denk ik. Maar wat kost het normaal gesproken dan? Over de duizenden euro's, denk ja. ik. Oh jee, het is begonnen. Inmiddels is iedereen de winkel ingelopen. En in de winkel heb je eigenlijk ook weer een kleine shop met dranghekken. Er staan mensen van de beveiliging. En alle Versace-kleding staat heel mooi uitgehangen. En het is best wel een hoop. Maar als ik de rij zie, dan is het eigenlijk volgens mij ook weer niet zo heel erg veel. En ik ben blij, want ik mag er al in. Dus, uh, en uh, daar is het uh, jasje van Simone. Ja, en hebben ze de tas en... Ik heb wat ik wil, ik moet nog even verder kijken en dan uh, is het voor mij dag van goed. Dus, uh... Ongelooflijk, hè? wat uh, lopen al die meiden uh, allemaal te graai hier? Hè? Ik, ben, ik heb dat al zo vaak gedaan, man, man, ik heb dat niet meer zo erg. Toch maar... gelukkig nu? Ja. Vaak kon je melden hard jazz roepen buiten, waarschijnlijk. Maar nu moet ik even nog even door shoppen. Anne oh, is dit leuk? De... Wat een graai hier, echt ongelooflijk. Al die dames hebben, hebben, hebben, hebben krijg je zelfs ook iets hebben rechts van. En dan staat er hier ook nog een beveiliger bij het dranghek. Als ze eruit gaan, dan worden de tassen gecontroleerd... dat je niet te veel spullen meeneemt. Want je mag overal maar één stuk van hebben. En er zijn er natuurlijk een paar die gooien van alles in hun tasje. Oh. Nou, Simone, ik heb een, een emmetje. Ik hoop dat je hem past. En ik moet een beetje sneaky doen, want ik heb dit jasje voor een collega meegenomen. Oh. oh Zou jij anders even dit jasje mee willen nemen? Want ik heb niet zo heel lang staan wachten. Vooruit neem zo van je over, ja? Dat is goed. En niet alleen voor Simone ben ik geslaagd... maar ik heb zelf ook een prachtig Versace-pak gevonden. <laughs> ik zie eruit als een zeep. <laughs> ja, niks voor mij. Hm. Heb je nog vragen op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Erik Klare vraagt... waarom moet je bruine bonen met een plastic of houten lepel uit het potje scheppen? Hashtag durf te vragen. U spreekt met Sylvia Timmermans van HAK. Uh, het antwoord op de vraag is, wanneer een product met een metalen lepel uit de pot wordt geschept, dan kan het gebeuren dat de lepel tegen de bodem tikt. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat er een stukje glas loslaat van de bodem. En dit kan voorkomen worden door een houten of kunststoflepel te gebruiken. Deze waarschuwing is dus alleen bedoeld om glasklachten te voorkomen... en heeft niets te maken met een reactie met metaal en het product zelf. Hashtag durf te vragen. B -M -M. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, de Graafschap PSV. De jacht is 2-0 geworden voor de Graafschap. NEC Roda. anders, en dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. Heerenvin, RKC. Hij oh, schuift de bal voor voorlangs. Heer Haaklijs Twente. Die een flinke redding in huis moet hebben. En wat doen ze daar dan nou toch? En om kwart voor 9, Ajax nacht. Weer zit schaps op gebied. Paul voor, net niet. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.